4 uur. Het NOS-journaal. Job Boot. Eén van de bestuurders van de Europese Bank, de Duitse Jürgen Stark, stapt op. Volgens de ECB gaat hij weg om persoonlijke redenen... maar bronnen zeggen dat hij opstapt vanwege het opkopen van staatsobligaties door de ECB. Stark is erop tegen dat obligaties worden opgekocht om de schuldencrisis in enkele eurolanden op te lossen. Zijn Zo vertrek zorgt voor een scherpe daling van de koers van de euro ten opzichte van de dollar en voor een daling van de Europese beurskoersen. De ECB kocht vorige maand voor miljarden aan staatsobligaties van Italië en Spanje om het vertrouwen in die landen te vergroten. Daardoor daalde de rente op obligaties. Volgens Stark zijn er te grote risico's verbonden aan het opkopen van staatsobligaties en kan het de groei van de economie ondermijnen.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 Interpol heeft vandaag een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Libische leider, zijn zoon Zeef en het voormalig hoofd van de Veiligheidsdienst. Het zou niet goed zijn als de FNV maandag het pensioenakkoord afwijst. Dat zegt minister Kamp na aanleiding van de afwijzing door de FNV-bonden Afar -Kabo en FNV Bouw. De twee bonden willen dat de afspraken worden aangepast. Kamp benadrukte dat de problemen rond de oude dagsvoorziening groot zijn... en dat daarom iedereen moet samenwerken. Hij hoopt dat de federatieraad FNV zich maandag achter het akkoord schaart. Ik moet altijd positief zijn in dit dossier. En dat betekent dat als twee grote bonden nee zij zeggen... dan is er kennelijk een basis voor overleg binnen die federatieraad. En dan hoop ik dat ze het samen eens worden... en dat ze alsnog het akkoord wat wij gesloten hebben ook zullen steunen. Het Letterkundig Museum in Den Haag heeft het archief van de dichteres Vazalis verworven. Vazalis, die in het echt Margareta Droogleven voor Tuin Leemans heette was met dichtbundels als Parken en Woestijnen en De Vogel en Phoenix... een van de meest gelezen dichteressen uit de 20e eeuw. Ze overleed in 1998. Over haar nalatenschap was weinig bekend, zegt museumdirecteur Meinders. Het blijkt dat er toch veel bewaard is gebleven, veel dagboeken ook... waarin toch heel veel ongepubliceerde uh, stukken staan en dat maakt de collectie tot zeer boeiend en belangrijk. Enkele handschriften, foto's en brieven uit het archief van Vazalis... worden zo snel mogelijk tentoongesteld in het Letterkundig Museum. De jaarlijkse top 2000 op Radio 2 begint eind dit jaar vanuit de ruimte. Astronaut André Kuipers opent op de 25 december de hitlijst... in het ruimtestation ISS. Kuypers zei tijdens een interview op die zender dat hij het jammer vindt dat hij in de ruimte niet naar de top 2000 kan luisteren. Daarop kreeg hij het aanbod om alle nummers mee te nemen in ruil voor de opening van de top 2000. En hij heeft daar dus ja op gezegd. Het is nog niet precies bekend wanneer Kuipers naar het ISS gaat. Hij zou eerst eind november gaan, maar dat wordt nu waarschijnlijk half december. Het weer vanmiddag overwegend bewolkt. Met het oosten nog kans op wat regen, later ook af en toe zon. Temperatuur 19 graden in het noorden, tot 22 in het oosten en zuidoosten. Mooi gezonnig en zomerse temperaturen. ABB-verkeersinformatie. Het is niet drukker dan normaal. Op vrijdag er staat in totaal 70 kilometer file. De meeste files staan rond Utrecht en Amsterdam. Al in het zuiden van het land staat op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... voor Maastricht een file van 5 kilometer... Op de ring van Amsterdam is het druk op de A10 Zuid richting Amersfoort... waar het Amstel staat 9 kilometer file. De politie is daar bezig met het onderzoek. Daardoor is de verbindingsweg naar de A2 richting Utrecht dicht. Verkeer richting Utrecht kan beter omrijden... vanaf knooppunt de Meer via de A4 en de A9. Dan nog een file op de A50 Arnhem richting Oss. Daar staat tussen Renkum en knooppunt Ewijk 8 kilometer.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 AFRO, vrijdagmiddag live. Jan Monk. En goedemiddag, en we gaan deze aflevering van Vrijdagmiddag live... afsluiten met het journalistenpanel. Met Arnold Karskens, oorlogsverslaggever bij de pers. Sandra Schutte, hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer. En Paul van Gessel, hoofdredacteur bij BNR. U kunt reageren via onze website vrijdagmiddaglive.afro.nl... of twitter ons, hashtag maar eerst even nieuws, want Jurgen Staak, een Duits bestuurder... bij de Europese Centrale Bank, is opgestapt. En ik heb contact met economisch commentator van de NOS, André Meijnema. André, goedemiddag. Goedemiddag, Jan. Jij weet meer over de achtergronden van dit vertrek? Nou, in zoverre dat we een uurtje geleden kregen te horen dat er gerucht ging dat Jurgen Stark zal opstappen bij de ECB. En uh, een minuutje of tien geleden is dat inderdaad bevestigd door de ECB. Hij gaat weg om persoonlijke redenen, zegt de Europese Centrale Bank. Maar het verhaal gaat dat Jurgen Stark grote moeite heeft met het hele aanpak, de, de, de, de strategie die de ECB heeft gekozen de voorbije maanden. rondom de financiële crisis in Europa. Zoals Jurgen Stark een verklaard tegenstander van euro-obligaties. en hij is tegen het opkoopprogramma van obligaties van landen als Griekenland, Spanje. ...en Italië. Nou, blijkbaar heeft hij niet de handen op elkaar gekregen voor zijn visie... ...vond hij zijn positie niet lang handhaven binnen dat ECB-verband... ...en stapt hij dus op. Officieel dus persoonlijke redenen, maar men vermoedt dat erachter. En als reactie daarop zag hij direct al het feit dat het gerucht ging dat hij zou opstappen... Uh, de, de, de beurzen dalen, de koers van de euro onderuit gaan... tot naar de laagste stand in zes maanden. Want het gevoel is, als er in zo'n bolwerk als de ECB... in tijden van crisis waarin de besluiten moeten worden genomen... Uh, al niet eens, eens gezindheid is, maar verdeeldheid... scheurtjes verschijnen in dat bolwerk... dan hebben we echt een probleem met elkaar. Vandaar die onrust op de financiële markten. Ja, dit vergroot uh, de onzekerheid. Hij was dus begrijp ik tegen ja, die steunoperatie, zou je kunnen zeggen... van de ECB voor die uh, zwakkere landen. Uh, wat betekent het voor die operatie? Zal dit daar invloed op hebben, zijn vertrek? Nee, want hij, hij zou ook zeg maar, oppositie kunnen voeren binnen de ECB... maar verkiest ervoor om eruit te stappen... en geen niet lange verantwoordelijkheid te willen nemen voor dit programma. En dat programma gaat overigens gewoon door. Trouwens, het is ook niet eens de voorkeur van de ECB zelf. Want die hebben altijd gezegd, ja, we doen het liever niet. Het gaat ook eigenlijk tegen ons mandaat in. Uh, maar we kunnen even niet anders, want er is niemand anders. Geen enkele andere instantie die op dit moment op die manier kan ingrijpen... op die uh, markt voor uh, staatsobligaties. En we moeten iets doen om in dit geval Italië en Spanje te helpen. En dat hebben ze gedaan de voorbije weken, vier weken. Voor meer dan 50 miljard euro hebben ze staatsobligaties opgekocht. En men hoopt eigenlijk, met, ook met het nieuwe steunakkoord... dat een maand geleden is afgesproken... dat uiteindelijk dan het Europees Noodfonds, het EFSF... die taak van de ECB gaat overnemen. En tot die tijd moet de ECB helaas tegen zijn heugen meug... in dat programma uitvoeren. En sterk heeft op een gegeven moment blijkbaar toch geconcludeerd, uh, ja, dat kan wel zo zijn... maar ik zit niet lekker in mijn vel op deze stoel, ik stap erop. Dus in het beleid zal niks veranderen, maar het heeft de onzekerheid wel vergroot. Absoluut. André Menema van de NOS, dank je wel voor deze toelichting. Ja, uh, de, Paul van Gessel van BNR, uh, ja. jullie houden hier heel erg mee bezig. Uh, verrast nou. door het vertrek van deze man? Uh, nou, het is, wel, het is wel opmerkelijk nieuws, want uh, wat André net ook al zei... de beurs hebben er acuut op gereageerd... en het zag in deze week net een beetje naar uit dat het uh, in het politieke domein... want het is niet alleen een schuldencrisis, maar ook een politieke crisis... dat het wat rustiger begon te worden, dat er wat meer draagvlak kwam... voor een soort Europese entiteit om ja, zeg maar die, die, die, die Europese lidstaat op hun, uh, op hun vingers te kijken... als het om hun begrotingen gaat. Dus die richting die werd gevonden, politiek gezien... en juist dan begint het binnen de rustgevende factor die het zou moeten zijn... de ECB, begint het te borrelen. Het is te rommelen? Ja. Ja, het is, uh, de, de, als je naar de, de crisis kijkt, er wordt er ook wel juist gezegd... want je zegt, het was wat rustig de laatste tijd... maar dat de politiek het eigenlijk uh, ja, volledig niet inslaagt om duidelijkheid te geven. Nee, ja, die hebben gewoon een rampzalige koers achter de rug de afgelopen maanden. Het en is, juist dit het soort instituten, daar af... zeiden ze van... gelukkig is er nog wel een Europese Centrale Bank. Ja. Ja, en we moeten nu heel snel doorpakken in Europa... en we moeten snel naar inderdaad een vrij soevereine entiteit... die hard in kan grijpen als landen de regels niet nakomen. En daar gaat nu heel erg de discussie over. Dus, niet, uh, niet een eurocommissaris zoals euro Rutte die voorstelt. Almunia die heeft vandaag ook geroepen, Europese integratie, dat is de enige optie. Dat betekent een Europese regering of een Europees instituut? Ja, of juist een, een onafhankelijk instituut is een, wat die een landen proberen? Al, uh, al dat goedkope geblaat van mensen van uh, flikken Griekenland maar uit de euro. Alsof dat zo makkelijk gaat. Dat is een enorme goedkope manier om uh, dit enorm complexe probleem uh, populistisch over het voetlicht te werken. Arnold Karskens zit hard nee te schudden. Ja, dat is de vlucht naar, naar voren, is dat. Van we weten het niet. Dus we, we gooien de zaak nog meer op elkaar en je ziet wat voor de gevolgen nu al zijn. Maar wat, wat bedoel nee, je, dat schreeuwen dat Griekenland eruit moet? Nee, nee, nee, kijk eens. Het, het probleem is van, we weten niet wat er gebeuren moet. Dus we zeggen van, nou ja, al die problemen die we hebben, die gooien je nog eens een keer op een hoop ook. Nee, ik ben helemaal niet voor die, voor, die, voor die verdere integratie, want je weet niet waar het op uitkomt. Nee, ik denk, we hebben gewoon te maken met een vertrouwenscrisis. En die vertrouwenscrisis, en dat is een klein stokpaardje van mij ook, is, bestaat en blijft ook bestaan... zolang de verantwoordelijke mensen niet op een gegeven moment voor de worden gesleept, zoals die Grieken en dergelijke... ...die de zaak Besodemiter hebben met valsheid in geschriften en dergelijke... ...de mensen van de ECB die hebben liggen snurken... ...de mensen in Brussel die ondanks een enorme salaris geen fuck hebben gedaan. Kijk eens, ik vind dat die honderden mensen die daar verantwoordelijk voor zijn... Nou ...eindelijk is ze hier voor de rechtbank worden gestuurd. En dan, dan... Dan weet je wie de schuldig is, dan weet je ook wat de oorzaak is. Ja, en dan krijg je het is een beetje een lange vertrouwen. termijn oplossing... Nee, nee, nee, want het lukt dan, dan, dan, dan niet om de huidige afspraken na te komen. Binnen zes maanden kun je en dat maar, doen. in zes maanden? Kijk aan. Nou, geen maar je maakt het heel juridisch. Nee, nee, nee. Je zoekt het in mensen. Je moet het in de structuren nee, zoeken nee, die nee, niet nee, kloppen. Nee, nee, die mensen die worden mensen die van dit moment. Niemand vertrouwt nog meer een Griek of een waar Je wordt ook niet Maar je stelling is duidelijk. Alleen of het haalbaar is in zes maanden, wat jij zegt, zou mij verbazen. Niet, geen, geen burger heeft nog vertrouwen meer in de euro. Ik zelf ook niet meer. Zal we er nog ook... iets over te ventileren? Of denk je, laat die mannen maar tegen elkaar schreeuwen? <laughs> nee, het lastige is dat... Ik, natuurlijk is er meer Europese samenwerking nodig. En kan je praten over Europese integratie. Maar hoe sneller dat moet... Uh, hoe groter het democratisch tekort uh, is wat er dan ontstaat. En uh, hoe groter dan Want Europa uh, de is nog steeds in de niet goed democratisch als je kijkt organiseren. Naar het nieuws van vandaag staat dat uh, Ja, de wet Jan Paul... Ook alles van... Uh... Uh, uh, Rutte en de Jager een uh, ingezonden stuk in de financiële pijn zijn of oh, dat, dat, dat Griekenland eruit gezet moet worden. He, waarbij je, ik dan meteen me afvraag waarom doen ze dat. He, dat komt toch omdat Rutte en de Jager permanent op twee uh, schaakborden moeten spelen. Het schaakboord uh, uh, uh, Brussel. En daar uh, uh, vertegenwoordigen ze de lijn D66. Maar dat kunnen ze binnenlands niet laten merken. Dus uh, he, daar kruipen ze naar uh, Wilders toe. Ja. He, wat uh, voor Nederland geldt, geldt ook voor Finland, voor Duitsland, Ronald Duisland, Plasterk zat hier, die, die, die verwijt veel, ze dat ook eigenlijk, dat ze in die zin met twee monden praten. Dat, dat is ook een beetje de spagaat waar ze in zitten. Goed. Maar ja, Ronald Plasterk ja, heeft zelf de, de, de anti-Europa campagne geleid, zo'n ja, beetje met zijn dus, column. precies. Dus, uh, tot zover als het gaat om het vertrek van uh, Jurgen Stark, bestuurder bij de Europese Centrale Bank. We gaan het hebben over oorlogsmisdadigers en uh, fotomodellen. Uh, om te beginnen maar even uh, Libië, want Arnold heeft nogal wat beleefd de, de afgelopen tijd, nogal wat Inclusief het helpen vluchten van een fotomodel, toch? Ja, ja edelmoedig van mij. Ja. Ja, wat... ja. <laughs> Overigens zelf ontkent ze, hè, dat je geholpen hebt. Ja, dat liet ze. Dat, maar ze ligt voor meer dingen. Nou ja, jullie hebben... Want we hebben het over Talita van Zon. Ja. Uh, uh, jullie hebben daar ook verhalen over gebracht. En dat lijkt toch een steeds meer uitdijend verhaal te worden. Ook dat er mensen zijn die haar aanklagen en beschuldigen... Van ja. allerlei zaken. Ja, klopt. Ja. Mensen die jij zelf ook gesproken hebt? Ja, ja ik heb verschillende. Nou ja, doodsbedreigingen, verschillende. Zij ze heeft zelfs dat hoorde ik vermoord Doodsbedreigingen? Doodsbedreiging, doodsbedreiging? nou, onder andere, haar uh, eigen moeder heeft ze met een dood Ik schiet je een kool door je kop. Die kwam om half acht. S morgens kwam ze bij de buren. Die vertelde me het. Dus uh, nee. Maar is er een relatie tussen dit gedrag, dit soort uitlatingen en, de, en, en Libië? Nou ja, volgens mij was dat een last hevende van haar, Libië. Ze werd achtervolgd door de mensen die geld van haar kregen. Dus op een gegeven moment moest ze gewoon een kant op. Dat was Libië, want niemand zou haar achtervolgen. Nou ja, toen, ja toen klapte Gaddafi natuurlijk in elkaar met zijn bewind. Nou ja, en toen moest ze wel weg, want de rebellen zaten ook achter eraan. En toen was ze stom om haar op de boot te nemen. Maar ja, nu zit ze in Nederland, als het goed is. Tenminste, vanmorgen zat ze nog uh, thuis volgens de buren, want die horen haar schreeuwen door de muren heen. Ja. Dus, uh, ja. nou, ja, zo'n type is het, ja. Die buren heb je ook gesproken? Ja, zeker weten. Ja, nee, nou ja, goed, omdat, ik begrijp, ze zou ook gedreigd hebben... met dat de mensen van Gaddafi haar ja. wel te hulp zouden ja, schieten. Ja, ja, ja, ja. Versch verschillende, exen en zo, dat uh, de jongens van Gaddafi... Uh, of andere lieden uit Rotterdam haar uh, wel zouden uh, steunen. En dan ging het vaak om geld of om gebroken uh, liefdes en dergelijke. Maar je vond het toch wel nodig om haar te helpen? Ik bedoel, dat vond nou, je ja, geen je, dat, dat, dat is een van een beetje het, het en, probleem. Uh... Ik kende haar achtergrond helemaal niet en ik, ik loop door de lobby van uh, het Corinthians Hotel in Tripoli. En uh, ze klam zich op vast. Help me, help me, help me. Want ja, dan weet je dat kun je ook niet zo gewoon rot op. Ik dan zou even jij ook geen <laughs> nou, well. nee zeggen, Paul, toch? Nou, ja, dit, dit, er is veel over gezegd. Is dit je eerste taak als, als journalist? Maar ja, dat zeggen ze ook altijd als je bij hele gevaarlijke plekken... waar een bom net ontploft is en ga je dan mensen meehelpen of ga je filmen? Daar is veel over gezegd toen ook die cameraman van RTL4 omkwam, omkwam. Dat er ook mensen gingen doorfilmen terwijl daar een collega van hen lag dood te bloeden. Ja, dat is een hele ingewikkelde afweging. Nee, in principe is geen ingewikkelde afweging. Je mensenleven gaat voor, afgelopen uit. Ja, maar dan komt vervolgens de discussie door ons werk te doen, goed te doen... kunnen we nog heel veel mensenlevens misschien die daarna andersom zouden komen besparen? Nou, je hebt het ook gedaan, Arnold, als je de achtergrond wel gekend had? Nee, ik had er sowieso meegenomen. Maar Kijk, het probleem is, als je één keer ja zegt en je laat er dan achter... dan krijg jij je op je donder. <laughs> van, uh, waarom heb je er niet gered? Want ze zou zeker gearresteerd worden door de uh, door, door, door bellen... in de haven, in het donker, zonder elektriciteit. Want we vertrokken s'nachts, nou, dan weet je wel wat er gebeurt ja. natuurlijk. Hè? Maar, maar zij is ook door Hans-Jaap Melissen van de NOS geïnterviewd. Ontkent ongeveer alles ja. wat jij over haar ja. zegt. Ja. Ja, dat... ja, nou, dat, dat mag ze, maar... Uh... Is, gaat het gaat ja, even dat. los van Talita van Zon, want ook belangrijk... maar Libië zelf, gaat het nog lang duren daar? Nou, het is een beetje afhankelijk. In, in, in Bani Walid uh, uh, wordt er nu gesproken van ja, wordt aangevallen of niet. Nou, ik, ik denk als de, als de rebellen slim zijn, dan geven ze zich gewoon over... En dan houden ze in ieder geval nog, Of sorry, de, de gaddafi die geven zich over. Dan krijg je, hou je in ieder geval in je structuur. Je, je stad en je streek wordt niet kapot gebombardeerd. En dan kun je naar overgave, kun je gewoon, zoals in, in, in Irak is gebeurd, je gewoon weer reorganiseren. Jij verwacht dat dat gaat gebeuren? Nou ja, als ze slim zijn wel. Ik, ik weet niet, het is altijd afhankelijk van, van het individu, ja. ook in je shirt en zo, wat, wat ook bolwerk is van, uh, van, van Gaddafi. Ja, Gaddafi blijft maar roepen, althans als het is. Nou ja, van ja maar deze het, tijd is het, het is een stap. Kijk, eens, dus, Het probleem is gewoon. Voor van de rebellen is dat verschillende stammen nog steeds solidair zijn met Gaddafi. Nou ja, ga je die aanvallen, dan worden ze eigenlijk nog solidairder met Gaddafi. Dus je moet het op een hele slinkse manier kunnen brengen. Ze moeten het op een akkoordje gooien. Zijn, zijn die rebellen zo, zo, zo, zo, zo, zo slim en zo goed georganiseerd volgens jou? Want Een van de meest opmerkelijke dingen is natuurlijk toch dat we zo slecht weten wie die rebellen precies zijn. Ja, we weten wie de leiding zijn, maar wie er allemaal deel van uitmaken. En dat is natuurlijk ook een dat Ze hebben allemaal hun eigen dit veronderstelt een strategie. En je denkt, bij een strategie heb je ook behoorlijk eenheid nodig. Ja, dat is er nog niet, want die rebellen uit het westen, de bergen denken we heel anders dan daar uit het oosten. En wat je vaak ook hebt natuurlijk bij verschillende van die gasten. Kijk eens, die hebben gewoon nog een lijstje. Die are is natuurlijk. Die hebben familieleden of stamleden verloren. En die willen revanche. Nu Dus aan de macht zijn gaan ze wraak nemen. We gaan zien hoe het zich ontwikkelt. We onderbreken even, want we gaan zo direct door over oorlogsmisdadigers. Maar eerst uh, iets vrolijkers, namelijk weer. Met muziek van Chef Special. Yeah. Allora, we gaan dansen, mensen. Kom op. Get off that chair and play. All right. can't stick it out. I can't stick it out. same ain't Come on, one, two, three. Can't sick of that same song all day long On the radio and I ain't saying, yo Play no chef on the radio Cause yo, I hope that's what y'all waiting on Whole damn CD sale gone We got labels waiting to rape us all Ain't it so, it's that radio's gotta save us all, man And I'm gon' break the ball If you hit that goal with a fake-ass song On the radio, just hate it all Don't take me high, don't take me low Don't make me feel like flying, no Don't make me warm, don't make me cold Bring me nothing, first off it just been i heard it all, man on the radio get a the radio they need that same more on the radio get a radio what the fuck do they pay you for on the radio get a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 To see, but yo, I make yourself for my own agreement. Seasick man, don't eat it. Oh the radio, get a radio, play me that same old. Oh the radio, get a radio, what do you wait me for? Oh the radio, get a radio, play me that same old. Oh the radio, get a radio, play. Not that much yet, play no music. Try to change it. What your friends say, I do it. I cannot blame you. That much airplay, no music Try to change it. What your friends say, y'all yeah, do it with the Airplay. Now who's in control when I'm doing it all? Better help us. What rule to all? What to do? Shit, who to call? Is it you? Quick, what's the clue at all? I'm trying to get a little bit of information, turn it to a little bit of inspiration. Shit, I'm facing. It's amazing. I miss the days I spit like crazy. Oh man, I miss those days. So fucking bad, y'all. Yeah. Oh, man, I miss those days that I was flipping pages, ripping pages, scribbling that. All that what came to mind, but now getting sick of that same old. Come on, watch a break. Oh, the radio, yeah, the radio, play me that same old shit. Now. Play me that same old shit. Play me that same old track. to play now, 24-7, my fucking day now. Make me crazy, you tell them, behind me. Come on. Je ja, hebt special met Airplane. Ja. En u had het moeten zien, iedereen stond hier op zijn We waren allemaal aan het dansen, maar we zitten nu gelukkig weer aan tafel. Om door te praten met het journalistenpanel, met Sandra Schutte... met Paul van Gessel en Arnold Karskens over oorlogsmisdadigers. Om te beginnen maar de 89-jarige oud ss Heinrich Boeren. Want die moet volgens de Telegraaf zijn levenslange gevangenisstraf... toch gaan uitzitten in Duitsland. Dat nieuws zal Arnold Karskens, denk ik, vooral met gejuich hebben begroet. Nee, ik, ik weet hoe dat gegaan is. Ik belde... Dus de justitie in Aken drie dagen geleden op. Ik bel ze elke paar maanden op, van uh, wanneer gaat hij eigenlijk achter de tralies. En uh, toen zei ze van ja, nou, hij is goedgekeurd voor de, door de dokter, dus hij mag gaan. Maar ja, het kan nog één of twee weken duren, maar ook één of twee maanden. En Want begin ik, dit jaar was hij in Duitsland veroordeeld? Ja, in hè? december in hoger beroep. En uh, toen zei ik, een ik beetje kwaad, van ja, die raderen, juridische raderen in Duitsland, die draaien wel heel erg langzaam, hè. En, en wat schetst mijn verbazing, diezelfde namiddag komt er natuurlijk gewoon een perscommunicatie van ja, nee, we gaan het echt... Echt. Dat dus komt eigenlijk door jouw te telefoontje. Ja, die, die, dat, maar dat, dat is juist. Nee, maar zo is het bij de vervolging van oorlogsmisdaden in Duitsland. Als je er niet achteraan zit, gebeurt er gewoon want wat. ik terug. wil je eigenlijk vragen, want begin van de week heb je samen met Simon wissentaal uh, Instituut heb je een persconferentie gegeven. Dat ging dan over Faber. Ja. Ook, ook 89 jaar, ook veroordeeld. Ja. Zou, vind jij ook, zijn straf uit moeten zitten? Ja. Uh, in Duitsland ja, hier. Ja. Nou, ja, ik dacht ja. van, nou, dit nieuws maakt de kans dat het met Faber ook gebeurt groter. Maar dat is dus helemaal niet zo. Nee, nee, nee hoor. De, de, de, de, dat wil nog helemaal want, ik zeg, want dat ligt nu ter toetsing uh, bij de rechter in Inkoestad of Faber inderdaad in een Duitse cel verdwijnt. Maar net wat ik zeg, en daarom was het ook belangrijk... De, de, die druk wilden we ook graag uh, dat, dat Rutte uitoefent op Duitsland. Van, ja, je, moet er gewoon, je moet ze achter een folder zitten. Je moet ze echt achter een folder zitten, die Duitsers. Anders gebeurde geen, geen, nou, helemaal niks. Heb je enige indicatie <laughs> dat Rutte dat gaat doen? Nou, dat, dat hoop ik. In ieder geval, we hebben die hele tweede kamer achter ons. Ik, werk heel ik ben eigenlijk ook voorzitter van de Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaad. Dus ik weet heel veel van die gasten. En, en ik werk samen met het sima Centrum En als er binnen een maand niks gebeurt, dan uh, hebben we de volgende actie al gepland. Er is het uh, ja, andere nieuws over een... Ik, officieel moet ik natuurlijk zeggen, vermeende uh, oorlogsmisdadiger. Uh, Jorge Zorgieta, de paaf Maxima. Tegen hem is opnieuw aangifte gedaan vanwege de verdwijning... Verdwijningen van een, tijdens het regime Videla. Uh, advocaat Elisabeth Zegveld die zegt. Uh, eerdere aanklachten lukten niet, maar nu kan het wel. door een wetswijziging. Hè? Want sinds vorig jaar kan de rechter verdachten hier berechten. ook als een misdrijf elders is gepleegd. En het verjaart niet, want zegt zij. het verzwijgen van kennis of betrokkenheid. is strafbaar. En dat gebeurt nog steeds in dit geval. Paul van Gressel. Uh, ja, oorlogsmisdadigers. oudere oorlogsmisdadigers. vervolging, de gevangenis in. wat vind jij van. Dat uh, nieuws? Ik, ik aarzel. Ik vind uiteraard het recht moet ze lopen hebben. En, uh, maar ik vraag me tegelijkertijd af, wat, wat zijn we nou voor aan het, aan het doen... op het moment dat we bij wijze van spreken zo'n temen zo zo'n zielig mannetje met, met slangetjes uit zijn neus... als een half lijk de rechtbank aan het induwen zijn. Is dat dan het rechtvaardigheidsgevoel wat je daarmee... Uh, in ieder geval denk ik nog wel bij de slachtoffer bij de samenleving als geheel... Uh, uh, creëert, of ben je wonden aan het openrijten, of ben je een... Vind jij dat boeren en die, die zijn al bij 89, heeft, want... dat, dat, die, ja. dat die eigenlijk met rust gelaten moeten worden? Nou, dat, dat, ik zeg dus, ik, ik aarzel, want ik, uh, het zijn natuurlijk gruwelijke misdaden... die ze op hun geweten hebben. Ik uh, snap dus niet uh, dat je daarover kunt aarzelen. Nou ja, je, je, je, je, zeker bij boeren kun je nog een heel verhaal ophangen... dat we natuurlijk net na de oorlog als samenleving, als, als, als Nederland... ook enorm geblunderd hebben door hem zo makkelijk te laten lopen. En, uh, maar je aarzelt in die zin niet zozeer dat hij het, het recht niet zo lopen moet hebben. Ik aarzel van wat, wat voor een effect heeft het nog op de mensen... Uh, de van, samenleving dat, zoals ze die Dat heet rechtsvaardigheidsgevoel, dat heet de rechtsstaat. Die, die boer heeft nog nooit een dag in de gevangenis gezeten. Mag ik even tussendoor van nou. Sandra horen hoe zij dat tegenaankeert? Nou ja, ik ben het met, met Arnold eens. Ik vind dat uh, zeker oorlogsmisdadigers, wat, wat dit dan zijn, die zulke gruwelijke dingen gedaan hebben, ja, dat het recht toch zijn, zijn loop moet hebben. En, maar dan loopt het niet de de die die ook, bij dan die, die is, die is Nee, maar wacht even, dat is, van, dat, is, dat is iets anders. Ja. We hebben het nu over deze Nederlandse oorlogsmisdadigers die in de, de Tweede Wereldoorlog uh, gruwelijke de dingen helderheid. hebben gedaan. Ja. ja. En, Daarvoor en, en, zeg je die uh, moeten sowieso Ja, yeah, een verdrepen. beetje zo zo'n Demjanjuk. De dat, dat, natuurlijk dat ziet, ziet dat er. Ziet dat er uh, medogeloze uit. Maar dat is natuurlijk ook iets wat je uit kan uh, buiten. en waarbij je kan afspelen in hoeverre het voor een deel niet over de ook rechtszaal wat, uh, doet u heel zielig. Maar op het moment dat je eruit is. dan uh, uh, sp een spel kopje is. Maar nou, ja, dat, dat heb ik inderdaad ja. ook. Oh, uh, ja, ook er is natuurlijk een verschil, hè, want de oorlogsmisdadigers. Uh, waar, je, waar je het nu over hebt, uh, boeren, Faber, et cetera, die zijn veroordeeld. Daarvan is vastgesteld en bevestigd dat ze zich aan oorlogsmisdaden schuldig hebben gemaakt. Dat ligt natuurlijk anders met Zurichetta. Ja, dat ligt anders. Die heeft natuurlijk uh, deel uitgemaakt van een moorddadig uh, regime. En uh, over dat regime is natuurlijk vastgesteld uh, dat ze misdaden tegen de menselijkheid hebben, hebben gepleegd. Wat en, vind uh, je van de nieuwe aanklacht uh, die er nu komt? Uh, nou, Kijk, ik, bedoel, ik ik heb ook uh, het juridisch commentaar daarover gelezen. Van niet de minste Vladimirov en, uh, en Knopen, die zeggen dat het uh, weinig uh, kans heeft. Hè. Dus, dus je kan ook zeggen: het heeft iets van een hype, zoals het in de media heeft ge is gebracht, uh, in de zin dat uh, ik niet actie denk actie dat, er, dat, er, dat er werkelijk uh, vervolging plaatsvindt. Tegelijkertijd heeft het zeker mijn sympathie dat op deze pijnlijke kwestie nog uh, gewezen wordt. Kijk, we hebben eigenlijk een typisch Nederlandse polderoplossing bedacht destijds met een rapport van een uh, deskundige, professor Bouts, die duidelijk heeft gemaakt wat voor misdaden er gepleegd zijn. Dat het onmogelijk is dat uh, Zorg Jeta daar niet van geweten heeft. Wat was de oplossing dat hij hier geen publieke uh, rol wat zou spelen? Hij, ja. He, daarom was hij niet uh, bij het huwelijk van uh, Willem-Alexander en Maxima. En ja, nu bij Maxima's 40 Verjaardag, bij, de, ja. de bij de dood van de kinderen... Ja, zit hij in zou, de volle schijnwerpers ja. naast de koningin. En ja, dat zou vind ik het vinden als hij hier voor de rechter geslepen werd? Ik, dat hij weet ik niet. Hij zou zich Kijk, vind, de regio de opstellen... als ja. hij bij Betrix op bezoek komt... Hij zou niet zo in het openbaar ja, ja, Het heeft, wel, het heeft inderdaad, ik ben het helemaal mee eens met Xandra... het heeft iets provocerends. Als je, Het gaat om je schoondochter, of om je dochter natuurlijk die hier getrouwd is... maar dat je weet dat het sentiment die leeft dat er een rapport is... waarin maar, uiteindelijk toe, tot toe okay, geleid, even, even los van. We gaan niet van, vervolgen, maar Los van het een optreden in het openbaar, die, die vervolging... want je kunt ook zeggen, het lijkt ook willekeurig. Ik bedoel, uh, toevallig woont zijn dochter dan in Nederland... maar al die anderen die in Argentinië dingen hebben gedaan, vervolgen we niet. Ja. Arnold Kaskons. Ja, elke oorlogsmisdadiger is er één. Nou ja, als je toevallig hier in Nederland vervolgd kan worden... Ja, dan mogen we dat absoluut niet laten. En hij komt voor de rechtbank en als de rechtbank zegt... van hij is niet schuldig, nou dan is hij misschien niet schuldig. Maar we hebben wel de plicht om hem uh, voor de rechter te dagen. En, en ik, ik ken toevallig die situatie, want in 1976 ben ik in Argentinië geweest. Ik heb de Gerra Souza meegemaakt. Hij kan nooit en nooit zeggen van, ja, ik wist, er niet ik wat, wist, van ik wist het niet. Ik wist het zelfs. Daar moet het bij laten. Dank jullie wel. Arnold Kaskens, Sandra Schutte en Paul van Gessel. Zo direct het Radio 1 Journaal, bed van Sloten. Jullie gaan het hebben over... Waar jullie, onder andere waar jullie het, het ook over hadden. Over Jürgen Stark. die uh, afgetreden is bij uh, de ECB. teruggetreden. om persoonlijke redenen. Zo wordt er gezegd. Er uh, wordt heftig op gereageerd. op de markten. We hebben het verder. over de FNV-perikelen. rond het pensioen. En uh, de persconferentie van premier Rutte. Hij staat nog steeds te praten trouwens. Hij is meer dan een uur, geloof ik, al bezig. gaat onder andere over Griekenland. Het laatste nieuws daarover. Uh, straks in het radio-injunaal, Jan. Veel te beluisteren dus in het radio 1 Journaal veel plezier erbij. Gepresenteerd door Bert van Sloten. Dit was vrijdagmiddag live. Bedankt voor het luisteren. Avro de Tand des Tijds. Een radiotekening. Nieuwe auto's moeten vanaf 2015 zijn uitgerust met een systeem dat bij ongelukken automatisch de hulpdiensten waarschuwt. We hebben een ongeluk gehad met de totaatje. Dat is een nieuw plan van Eurocommissaris Nelly Kroes. Hoeveel doden scheelt dat per jaar? Het scheelt tenminste 700 levens per jaar. En dan heb ik het nog niet over de 70.000 serieuze, uh, uh, uh, uh, 700 70 serieuze ongelukken... met een gevolg die niet een schrammetje betekent. Juist. Uh, Hallo, met de 700 levens. Wij wouden melding maken van 70.000 serieuze ongelukken... met een gevolg die niet een schrammetje betekent. Heeft u contact gehad met het Nederlands kabinet en uh, riepen bravo, Nelly? Goed idee? Nee. <laughs> Dat, um, um, het is nog niet zover. Dus het is zover nog niet. Ben niet klaar? Ik heb de hoge geklapt erop gegeven. De Tand des Tijds werd getekend door Matwijn. Wijn. Radio 1. Het NOS-journaal. Bestuurder Jurgen Stark van de Europese Centrale Bank stapt op. Bronnen zeggen dat hij weggaat vanwege het opkopen van Spaanse en Italiaanse staatsobligaties door de ECB. Stark is erop tegen dat dat gebeurt. Hij vindt dat niet de manier om de schuldencrisis in enkele Eurolanden op te lossen. Zo'n vertrek bij de ECB zorgt voor dalende beurskoersen. Ook de koers van de euro ten opzichte van de dollar staat onder druk.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 Haar archief bevat foto's, brieven, dagboeken en ongepubliceerde gedichten. Vassalis is een van de meest gelezen dichters uit de Nederlandse literatuur. Ze overleed in 1998. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Awb verkeersinformatie. Er staat 100 kilometer file. De meeste files staan in de regio's Amsterdam en Utrecht. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort is de druk tussen Eemnes en afrit Bunschoten. Daar staat 6 kilometer file. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid, staat voor Knoop het amstel 9 kilometer file. Dat heeft ermee te maken dat de verbindingsweg bij Knoop het amstel richting de A2 naar Utrecht dicht is. Dat komt door een politieonderzoek. Verkeer richting Utrecht kan beter omrijden vanaf Knoop het Nieuwe Meer over de A4 en de A9. Dan nog een lange file op de A50. Arnhem-Os tussen Renkum en Knoop het e wijk 9 kilometer. Verheugt u zich ook zo op het kerstpakket?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 In Griekenland zijn ze niet echt geschrokken, maar Den Haag heeft het er nog wel over. Het plan van de premier om de Grieken desnoods uit de euro te zetten. Nog meer stoere mannen, rugbyers wel te verstaan. Het WK Rugby in Nieuw-Zeeland is begonnen en wij hebben er aandacht voor. De vakbonden trillen ook, want de pensioendiscussie gaat de laatste fase in. En de rillingen gaan over de markten. Onrust bij de Europese Centrale Bank. Duitse ECB-directielid Jürgen Stark stapt op. Om persoonlijke redenen, zo zegt de ECB. Maar of dat echt zo is, dat is maar de vraag. De financiële markten vermoeden namelijk anders. Want op het gerucht alleen al doken de beurzen omlaag... en daalde de koers van de euro hard vandaag. Sylvester Eifinger is hoogleraar monetaire economie in Tilburg. Meneer Eifinger, slecht nieuws. Ja, vind ik wel. Uh, omdat Jürgen Stark natuurlijk na het vertrek van Axel Weber... Uh, als president van de Bundesbank uh, eigenlijk de meest senior hardliner was, uh, vertegenwoordiger van de noordelijke landen in de raad van bestuur van de ECB, de governing council,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 operationeel, ja, dan is de kwestie van, uh, trekt de ECB zich terug? Ja, maar is dit nou een heel belangrijk signaal? Want het is een, een Duitser overigens ook nog die uh, zich terugtrekt. Duitsland speelt een cruciale rol, er is al eerder, u had het over de heer Weber, een Duitser die zich terug heeft getrokken. Is dit een belangrijk signaal? Ja, het is wel een belangrijk signaal wat serieus genomen moet worden door de regeringsleiders en de ministers van Financiën. Want kijk, het is heel duidelijk dat er, uh, zeg maar, uh, zeker bij de noordelijke centrale bankpresidenten, in, in de Raad van Bestuur... een grote, grote uh, afkeer... Uh, bestaat om... Met dat opkoopprogramma door te gaan. Kijk, als het tijdelijk is, zijn de risico's voor de balans van de ECB, maar ook de inflatierisico's beperkt. Maar als je dat permanent gaat doen, ja, dan op een zeker moment worden die risico's voor de balans van de ECB wel groot. En op een zeker moment kun je dat ook niet meer steriliseren. Dat is een term om het geldmarkteffect uh, ongedaan te maken. Ja, we hebben er heel andere beelden ja, bij. Ja, maar dat heet steriliseren in het economenjargon. Je kan er ook niets aan doen. Maar nee. in ieder geval. En daar zat uh, Jurgen Stark nogal geharnasd in. En uh, dat betekent dus dat die discussie uh, buitengewoon moeizaam in de Raad van het Bestuur van de ECB verloopt. En uh, ik denk uiteindelijk uh, zal dat tot een hoogtepunt komen op het moment dat dat Europees Noodfonds nieuw stel operationeel. Want dan is de vraag, gaat de ECB hiermee door? Precies, en dat is over een maand. Spanning, spanning. Nou ja, de financiële markten reageren er ook heftig op. Meneer Eifinger, ik dank u wel voor uw commentaar. Graag Ruim de helft van de leden van de FNV-vakbonden zijn tegen het pensioenakkoord zoals dat op dit moment op tafel ligt. Na FNV-bondgenoten hebben vanmiddag ook de ambtenarenbond CABO en FNV Bouw laten weten dat ze tegen zijn. Maar ze laten wel een kleine opening. Als er op een paar punten verbetering kunnen worden aangebracht, stemmen CABO en de Bouw alsnog voor. Voorzitter John Kerstens van FNV Bouw over zijn nee, tenzij dat tenzij ze erin dat onze mensen bewust ervoor gekozen hebben... om geen definitief nee te laten horen. Zij weten dat er op dit moment gesproken wordt. Zij weten dat er een aantal moties in de Tweede Kamer ligt... die erg belangrijk zijn voor ons. Voor ons is namelijk belangrijk het kunnen blijven stoppen voor 65... en vanaf 65 een vergelijkbare AW krijgen. De mensen konden vandaag geen ja zeggen omdat dat er nog niet in zit. Maar ze hebben er wel hoop in dat als wij uh, ons goede werk blijven voortzetten... om het zo maar te zeggen dat wel stijgt. Wij wel zeggen u als bondsbestuurder? Nou ja, ik als bondsbestuurder, als voorzitter van de FNV Bouw, maar natuurlijk ook de FNV als geheel, dat dat wel eens erg dichtbij kan komen en dan uiteindelijk een jaar zou kunnen opleveren. Maar goed, dan moeten we dus wel aan die voorwaarden worden voldaan. Op dit moment, als ik even de grote bonden nu voorbij loop, FNV bondgenoten, afval Cabo vandaag en dan ook weer uw bond, zijn er toch drie grote bonden, een meerderheid van de FNV-leden die nee zeggen tegen het pensioenakkoord? Bij ons zijn het mensen die nee zeggen tegen het pensioenakkoord zoals dat vandaag de dag luidt. Maar onze mensen zeggen niet voor niks nee tenzij. Die uh, hebben al lang gemerkt, uh, dat is ook ons werk geweest binnen het FNV, dat de hele FNV, inclusief de voorstanders van het akkoord, inclusief de onderhandelaars, zich realiseren dat er om drietal punten nog een verbetering moet plaatsvinden. Dat hele belangrijke punt voor ons staat daar met stip uh, bovenaan. En mensen willen dat natuurlijk niet uit hun handen laten vallen, die kans dat het toch nog goed komt. Ja, maar goed, maandag klinkt dit signaal dus ook... naar het bestuur van de vakcentrale, de Agnes Jongerius... die dit akkoord uh, uh, ondertekend heeft. Doe je werk over. Nee, niet doe je werk over. Uh, want er ligt heel veel goed werk. Wij hebben niet een definitief nee gezegd. En we hebben overigens onze collega's van Avocabo, FNV... en bondgenoten ook op het hart gedrukt... Zeg geen definitief nee. Vind elkaar dat nee tenzij... en in dan die drie punten die je zou moeten regelen... AW... ...iets meer helderheid over de werkgeversmedeverantwoordelijkheid... ...en spelregels rondom de zekerheid van de aanvullende pensioenen. Het gaat ons niet over stoppen op 65, 66 of 67. Het gaat ons om twee dingen. Kunnen blijven stoppen voor 65 dus met vroeg pensioen gaan, en dan vanaf 65 die vergelijkbare AOW ontvangen waarvan wij zeggen, het mag de bouwvakker best één of twee pilsjes schelen... maar een hele krat is even iets te veel gevraagd. Dat zei John Kerstens van de bouwvakkers van de FNV Bouw. Hij was in gesprek met Peter van der Meerschout. Maandag overigens wordt er tussen de verschillende FNV-bonden... nog gezamenlijk overleg gevoerd over het pensioenakkoord. -en, en dan weten we zeker of het ja of nee is zonder enige toevoeging. Gemeenten mogen geen geld vragen voor de identiteitskaart, ook wel bekend als de ID-kaart. Vooral jongeren vanaf 14 jaar gebruiken die ID-kaart om zich te kunnen identificeren. Sinds 2010 mocht de gemeente geld vragen voor de kaart, maar daar heeft de Hoge Raad een streep door gezet. Omdat de ID-kaart een algemeen belang heeft en niet, zoals een paspoort of een rijbewijs, een individueel belang. Dat was ook de reden waarom de Limburger Clemens Meerts de zaak ooit heeft aangespannen. Ik kreeg namelijk een, een, een verplichting van de overheid om een identiteitskaart aan te schaffen. Althans, uh, er staan sancties op als je er geen hebt uh, op straat. En uh, daarom vond ik dat ik niet hoefde te betalen voor een uh, verplichte aankoop. We praten nu met Robert Verkuilen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de VNG. Ja, meneer Verkuilen, uh, dat gaat de gemeente denk ik een hoop geld kosten. Uh, enig idee trouwens, uh, hoeveel? Ja, goedemiddag. Uh, dat gaat de gemeente inderdaad een hoop geld kosten. Wij schatten dat in op uh, ruim 40 miljoen per jaar. 40 miljoen per jaar. En hadden de gemeenten deze uitspraak verwacht? Nee, eigenlijk niet. Uh, u gaf net al aan dat in 2010 die wetgeving uh, tot stand is gekomen. Daar is toen gedebatteerd in de Tweede Kamer over wie zou moeten betalen. En de wetgever zei toen de individuele burger moet betalen. Dat hebben we als uitvoerder, als gemeente, dan ook gedaan. Ja, nu is... lijkt de Hoge Raad er anders over te denken. Precies. Dus de wereld is veranderd. Ja, er is een streep doorgezet. Overigens, we hebben ze eventjes opgezocht op diverse websites van de gemeente. Mm -hmm. En Zo'n kaart kost toch al snel 43,85 euro. Klopt. Ja. En gaat... en dat... ja? ja. Nou, ik wil vragen. En, en dat betekent dat dat dus meteen van de baan is, die 43,85 euro? Ja. direct ja, direct. ja. Uh, Als u uh, uw haast en u naar de balie gaat en er nog geen haast... dan uh, kunt u hem uh, gratis aanvragen. Nou, kwart voor vijf vrijdagmiddag, denk ik, weinig kans. Maar goed, vanaf maandag. Uh, ja. Maar nou, die mensen die de afgelopen dagen zo'n kaart hebben aangevraagd... want uh, ik zie ook op Twitter uh, heel veel reacties... die vragen zich af uh, van, krijg ik mijn geld terug? Het is een belasting, uh, in theorie. Dat betekent dat daar de bezwaarterreinen van uh, belasting aan zitten... en degene die de laatste zes weken zo'n kaart hebben aangevraagd... Als die direct bezwaar maken, kunnen zij hun geld nog terugkrijgen. Dus de laatste zes weken. Dus laat maar zeggen, en dan zit ik even heel snel te rekenen, begin juli zo. Dat is ongeveer dan de deadline. Uh, nee. Ik ben te optimistisch. Begin augustus. Nou <laughs> ja. ja. Nee, toerekenen is ik ik er ook niet meer bij. Mee. Ja. U wilt zo snel mogelijk overleg hebben met de minister. Minister van Binnenlandse Zaken, meneer Donner, is dat. Wat, wat wilt u ja. eigenlijk van de minister? Waar, waar is dat overleg voor nodig? Nou, de afspraken zijn, als het Rijk gemeenten een taak opdraagt... dan uh, vertellen ze erbij hoe dat bekostigd moet worden. In dit geval bleek uh, dat niet op de manier te kunnen die het Rijk voor ogen had. Dus moeten we een andere manier op uh, ons geld krijgen. Want het kan nu wel voor de burger gratis zijn. Maar het werk moet wel gedaan worden. En dat, uh, dat kost centen En u vindt eigenlijk gewoon dat het Rijk dat moet betalen? Ja, dat past ook wel binnen de algemene afspraken die we daarover hebben met het Rijk. Uh, door het Rijk opgedragen taken... Uh, het moet door het Rijk gefinancierd worden of ze moeten iets anders verzinnen. Goed. Goede nieuws voor de burger is in ieder geval dat die ID-kaart van het nu gratis is. Meneer Verkuilen, ik dank u wel voor het gesprek. Straks gaan we naar het in Cairo. Een half jaar geleden deden we dat dagelijks... omdat Mubarak nog onder druk stond om af te treden. Maar uh, we zijn er al een tijdje niet geweest. We gaan straks praten met Judith Spiegel. Edwin Gerritsen zit al klaar. Pingeltje heeft geklonken. Edwin, waar staan de files? Ja, er zaten 90 kilometer in totaal. Het is niet drukker dan normaal op vrijdag. De meeste files staan rond Amsterdam en Utrecht. En er is erg veel vertraging op de ring van Amsterdam... op de A10 Zuid richting Amersfoort. Voor Knopend Amstel staat 9 kilometer file... Bij Knoppet Amstel is de verbindingsweg naar de A2 richting Utrecht dicht. Dat heeft te maken met een politieonderzoek. Verkeer richting Utrecht kan beter omrijden... vanaf Knoppeten meer via de A4 en de A9. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het is een gekkenhuis in Nieuw-Zeeland. Vandaag is het WK Rugby daar begonnen. Een van de grootste sportevenementen ter wereld. De Nederlandse mannen doen niet mee. Er is wel hoop op het winnen van een internationale rugbyprijs... maar die hoop ligt dan bij de rugbyvrouwen. Dat team wilde in 2016 meedoen aan de Olympische Spelen. Ze moeten hard trainen, maar vanochtend hadden ze even vrijgekregen... om de openingswedstrijd van het WK te zien. Nieuw-Zeeland tegen Tonga. Ja, ja. Ja, oh. nee, joh. ja. ja, rennen, rennen. Okay. Dit was slordig hoor. Slordig. Dit is echt slordig. Ja. Slordig van wie? Van Nieuw-Zeeland. Wel ja. goed verdedigd van Tonga. Oh. oh. Toch jammer dat Nederland er niet bij is bij zo'n WK. Ja, zeker. Ja, er wordt wel heel erg aan gewerkt om rugby wel meer bekend te maken in Nederland. En nu het Olympisch is geworden en wij het ook veel beter doen, hoop ik dat dat ook uh, gaat lukken. Maar, uh... Ja, maar jullie timmeren hard aan de weg. Ja, klopt. Wij uh, hebben zojuist uh, in de zomer het a ontvangen. Wij zijn nu twee keer op een dag aan het trainen. Zes keer in de week. Dus het gaat heel goed. En jullie krijgen het betaald? Ja. En in principe is dat genoeg om uh, naast je sport te doen. Dus daar kunnen we goed van rondkomen. Pas. Aha. En die laat hem vallen. Dat een... En dat is een stomme fout. Ja. En dan is de turn Waarom ja. zijn jullie ooit begonnen met rugby? Ik heb altijd geturnd tot mijn negende zelf. En op een gegeven moment uh, wilde ik uh, naar iets anders op zoek gaan. En toen uh, kwam ik met rugby in aanraking. Ik ben om mijn e begonnen. Ik ben uh, gaan rugbyen toen ik ging studeren. En waarom doen jullie nou, zoveel beter dan de mannen. Ik denk dat, dat, ook, dat je dat dus ook in verhouding moet zien. Dat bij de dames over de hele wereld is het nog niet heel erg professioneel in tegenstelling tot de mannen. En wij zijn met de dames gewoon met een heel klein groepje geweest altijd. En we, we hebben heel weinig steun gehad eigenlijk van iedereen. Dus we moesten het heel erg zelf doen. En ik denk dat dat wel ervoor heeft gezorgd dat we uiteindelijk zover zijn gekomen. Oh. Oh. Oh. Maar het lijkt me dat dit een makkie voor Nieuw-Zeeland wordt. Ja, ja. ja. Dit, ja. Gaat niet meer, dit, dit gaat tongen niet meer winnen. Nee. Nee. En Nieuw-Zeeland kan ook wereldkampioen worden, wat denken jullie? Ja, zeker. Ja, ja. Nee, ze maakte geen schijn van kans, die man uit Tonga. Het werd uiteindelijk 41-10 voor Nieuw-Zeeland. De bijdrage vast van Jovi Zosofien Trehi. Marco verhoef is in de studio binnengekomen. Marco, uh, laten we me meteen naar morgen kijken, want het wordt mooi weer. Hoe kan dat trouwens? Ja, het wordt in ieder geval warm weer. Hè. Mooi moet je altijd... Het is altijd subjectief Ik vind warm het lekker mooi. Nou, dan is het voor jou mooi weer. <laughs> uh, hoe komt dat? Nou, dat komt omdat de wind naar het zuiden gaat draaien. En dan komt warme lucht vanuit uh, Frankrijk, misschien zelfs nog wel verder weg, uiteindelijk bij ons terecht. En als de zon dan even doorbreekt, nou ja, dan schiet die temperatuur inderdaad ineens omhoog. En dan moeten we gewoon morgen met de zomerse dag rekening houden. Hoeveel graden? 25 graden gemiddeld. In het zuiden van het land misschien zelfs wel 27. Ja, en dan heb je gewoon natuurlijk uh, prima temperatuur als je van die warmte houdt. Ik denk wel trouwens dat het een klein beetje benauwd aanvoelt. Nou ja, en dan we, worden, voor u... we worden niet afgestraft, hè? Uh, ja, uiteindelijk wel. Ja. <laughs> Alleen het is nog een beetje de vraag hoe laat dat gaat gebeuren. Ik denk dat de westkust van ons land al vrij snel wolkenvelden heeft. Dus daar heeft de zon het iets, uh, iets minder makkelijk. En in de loop van de middag begint dan de kans op een regen- of onweersbui toe te nemen. Ik denk dat de meesten pas in de namiddag en in de avond gaan vallen. Maar goed, we uh, we altijd een beetje voorzichtig mee zijn. Een groot deel van de dag is in ieder geval morgen uh, droog en best, uh, best mooi. Daar houden we ons dan maar even aan vast. Ja. Dus we moeten ook even op de kaarten kijken, want... Uh... We krijgen enorm last van zo'n orkaan, of moet ik het een storm nog noemen... die ergens in de buurt van Amerika ligt. Hoe, hoe zit dat? Ja, we hebben, er zit een orkaan voor de oostkust van Amerika, dat is uh, Ketia. En uh, die uh, tolt daar een beetje rond. Trekt heel langzaam naar het noorden. En hoe noordelijker die komt. dan komt hij op een gegeven moment een beetje in, in de weststroming. zoals wij dat noemen. Uh, depressies, lage drukgebieden trekken altijd van west naar oost. Ja. Dat is een beetje de gemiddelde stroming. Nou, dan komt hij in terecht. wordt hij in opgenomen. en dan gaat hij zondag in de loop van de dag. de oceaan overdenderen. En uh, maandag ligt hij in de buurt van Ierland en Schotland. zo'n beetje daartussenin, net daarboven. En die regio krijgt het dan ook echt zwaar voor de kiezen. met een, een, een, in ieder geval een echte storm. En Waarschijnlijk zelfs een zeer zware storm. Het zou wel eens windkracht 11 kunnen zijn. Orkaan is het waarschijnlijk net niet meer. Maar goed waaien doet het natuurlijk wel. En dat systeem brengt dan ook veel wolken en regen voor die regio met zich mee. Nou, Uiteindelijk trekt dat de Noordzee op. Dat zal dinsdag gebeuren. Maar dan neemt hij wel een kracht af hoor. Dan is het nog een echte storm, maar niet meer spectaculair. En in onze omgeving sowieso niet. Misschien een windkracht 7, maar veel verder komen we niet. Maar goed, je zal maar op de fiets aan school moeten en tegenwind hebben. Ja, dan, dan is het inderdaad <laughs> vervelend. Buiten dat na het weekend is het weer ook wisselvallig. En dan kun je mazzel hebben dat het even zonnig is. Maar je kunt ook pech hebben dat je gewoon een felle buipje daar krijgt. En dan ben je gewoon kleden nat ook nog. Ik onthoud gewoon het weer vanmorgen. Dan ben ik wel weer tevreden. Marco, dankjewel. Marco Verhoef. Op het Tahrirplein in Cairo wordt vandaag weer massaal gedemonstreerd. Journalist Judith Spiegel was vanmiddag een poosje op dat uh, plein daar. Het Tahrirplein in Cairo. Judith, hoe, hoe was het daar? Waren er veel mensen? Ik denk dat Judith uh, wel op zich ons te woord zou willen staan... maar op een of andere manier daartoe niet in staat is op uh, dit moment. Eens kijken wat we kunnen doen aan uh, de verbindingen met uh, Egypte. We gaan gewoon opnieuw bellen richting uh, Egypte... want uh, wat ik zei, we, gaan, uh, we, willen, we zijn erg benieuwd van hoe het is eigenlijk op het Taghiërplein. Er waren namelijk 2 miljoen mensen aangekondigd... en we zijn benieuwd of die 2 miljoen mensen er ook uh, zijn... en of de politie was. Meer van dat soort vragen hebben wij eigenlijk richting Judith Spiegel, de journalist die voor ons vanmiddag... op het Taghiënplein zou gaan kijken in Cairo. Judith, je bent nu aan de lijn. Hoe was het op het uh, plein? Uh, nou, er werd gezegd al een paar dagen lang... er komen miljoenen mensen. Dat viel wel mee. Het was nou, moeilijk in te schatten, maar laat het houden op duizenden mensen. Uh, het was druk, het was vrolijk eigenlijk ook wel. Want wat ook werd gezegd alsmaar was... dat de veiligheidsgroepen zouden gaan ingrijpen... Uh, en, dat, en dat stond wel zo'n beetje vast voor de Egyptenaren, maar het opmerkelijke was dat die nou juist uh, schitterden in afwezigheid. Er was, geen enkel, uh, er was geen enkel uniform te zien op het plein. Dat vond ik wel bijzonder, dus kennelijk hebben die toch de opdracht gekregen om, om daar nou juist vooral weg te blijven. Terwijl ze de dagen ervoor uh, permanent aanwezig waren op het Taghierplein. Ja, waar, waarom staan de Egyptenaren eigenlijk opnieuw op dat Tahrirplein? Waarom demonstreren ze opnieuw? Nou, ze zijn nu eh, tevreden genoeg om, om, om sowieso nog niet heel tevreden te zijn. Hè. Het gaat, eh, die economie is natuurlijk nog niet 1, 2, 3 uit het slot. Maar waar het ze nou op dit moment echt om gaat, is het proces tegen Mubarak... Eh, dat deze week verder gevoerd werd en waarin eh, veel getuigen zijn geweest... die eh, allerlei hoge politiefunctionaars en dergelijke... die allemaal heel positief voor Mubarak hebben getuigd. Die zeggen... Ja, hij heeft helemaal nooit iemand opdracht gegeven om op de demonstranten te schieten. En dus zijn die demonstranten nu bang dat dat waarschijnlijk vrijgesproken zal worden. En dat de hele toestand een beetje een schijnproces was. Ja, hebben ze daarmee een, een punt of valt het nog helemaal niet te zeggen? Ja, ik vind het natuurlijk heel moeilijk, want ik kan ook niet in de hoofden van die getuigen kijken. Hè. Alleen het is natuurlijk wel opmerkelijk dat uh, iedereen een heel positief getuigt. En zegt, uh, hebben we kan alleen maar de opdracht om met een waterkanon te schieten en verder niks. Terwijl we toch weten, want het is gewoon een feit dat er, nou ja, op, pak een, op pak 800 doden zijn gevallen. Ja, die zijn toch, uh, iemand zal toch die opdracht moeten hebben gegeven om op die mensen te gaan schieten. Dus het is moeilijk te zeggen, je kunt het ook niet zeggen dat mensen liegen, maar het is wel opvallend hoe uh, gunstig de verklaringen eigenlijk voor Mubarak uitpakken. Ja. Nou zijn er vrijdagen geweest, laat me zeggen of weken geweest, zo moet ik het zeggen... dat wij elke vrijdag uh, met jou spraken en met anderen ook... die in Egypte en de regio waren. Je bent een tijdje niet in Egypte geweest. Als je een beetje de balans opmaakt van wat je ziet en wat je merkt... is Egypte erg veranderd na de revolutie? Nou, kijk, okay, ik, ik, ik kom me geregeld in Egypte... maar het inderdaad klopt dat ik de laatste keer dat ik hier was... want dan ben ik ben natuurlijk een, een, een de in Jemen... Uh, het is alweer wat voor de revolutie. Nou, ik vind het. Ja, Egypte blijft een rommeltje. Dus uitgezien zie je niet zoveel. Alleen mensen zeggen toch wel dat ze vinden dat er een verbetering is... in die zin dat ze zich vrijer voelen om hun eh, klachten te uiten. En ze zien dat toch als een grote verbetering. Ze snappen zelf ook heel goed dat zo'n revolutie... niet 1, 2, 3, een fantastisch leven betekent de volgende dag. Dus daar kunnen ze zich ook nog wel bij neerleggen. En ze vinden het in elk geval uh, een verbetering dat ze nu, uh, zich nu vrijer voelen om te klagen. Daar komt de dag op neer. En dat doen ze vandaag dan ook middels hun demonstratie. Dankjewel Judith. Judith Spiegel was dat vanaf het Tahirplein. Was gisteravond, de op twee na heftigste, hevigste aardbeving in Nederland... van de afgelopen 100 jaar. Het epicentrum zat in het plaatsje Koch in Duitsland. Dat ligt op de grens met Limburg. Beving had een kracht van 4,5 op de schaal van Richter... en kon worden waargenomen in een omtrek van zo'n 200 kilometer. Nou, de papegaai in het plaatsje Veel is uh, bijna wereldberoemd geworden. Die is erg geschrokken, maar verder is er uh, eigenlijk bijna geen schade. Of, ik moet eigenlijk gewoon zeggen, er is geen schade. Niet dat wij gehoord hebben. Sander Passenkam is bouwkantig. Aan de Technische Universiteit Delft. Goedemiddag. Goeiedag. Geen uh, schade. Ik geloof dat er één scheur gemeld is, uh, ergens in, in Nijmegen. Verbaast u dat? Uh, nou, nee, niet echt hoor. Het was uh, voor Nederlandse begrippen was het een zware aardbeving. Uh, maar als je kijkt naar welke krachten zo'n aardbeving op gebouwen oplevert... dan uh, is dat eigenlijk uh, nou, bijna te verwaarlozen. Maar 4,5 is het op die schaal van Richter. Maar ja. als we dat nou even vergelijken, want dan denk ik... ik, ik raak een beetje in de waar, namelijk. Uh, als ik dat vergelijk met een aardbeving in Japan die was 8... maar bij 6 uh, zie ik ook wel eens grote schades. Uh, ja, dat klopt. Um, maar de richterschaal is een, uh, een logaritmische schaal. Hè. Dus op het moment dat je een uh, aardbeving van uh, 4,5 vergelijkt met een aardbeving van 5,5, dan is die niet uh, 20% uh, zwaarder, maar dan is die een factor 10 zwaarder. Dus daar zit het hem eigenlijk in. Dat, dat is eigenlijk het grote verschil. Dus ik mag niet zeggen van 4,5 is de helft van uh, de aardbeving in Japan. Nee, precies. Nee, die aardbeving in Japan, daar kwam een factor duizend meer energie bij vrij. Ja. Nou, dan mogen we dat allemaal niet vergelijken. Maar het is wel even helder, goed om dat beeld helder te hebben. Ja. Um, maar nou, even weer terug naar Nederland. Uh, geen schade gemeld. Ik zei één scheur. Um, maar kan het niet zijn dat er ergens verborgen schade zijn? Kleine scheurtjes, haarscheurtjes? Um. Nou, niet, niet van deze aardbeving, nee. Um, als, als mensen nu nog niks zien, uh, dan verwacht ik niet dat ze, dat ze daar nog veel, uh, veel, aan zullen, aan, aan veel schade aan zullen merken. Maar moet de conclusie dan vervolgens zijn dat die rukwinden van vorige week... Uh, meer schade hebben veroorzaakt dan de aardbeving? Um, ja, dat denk ik wel, ja. Want dat is ook de reden dat uh, gebouwen in Nederland zo'n lichte aardbeving wel uh, kunnen weerstaan. Uh, het ging tien minuten geleden over een, uh, een storm die over een paar dagen over Nederland... Ja. Uh, zou waaien. Nou ja, goed. De krachten die dat op een gebouw oplevert, die zijn natuurlijk ook niet gering. En op het moment dat je een gebouwwerk daarop uh, ontwerpt, dan uh, kan het eigenlijk automatisch ook wel een lichte aardbeving weerstaan. Nee, de leerboeken in Delft hoeven nog niet te worden herschreven? Uh, nee, nog niet. De enige uitzonderingen zijn misschien uh, kerncentrales en dergelijke. Die worden in Nederland wel op aardbevingen al uh, ontworpen. Maar uh, gewone woonhuizen en kantoren, daar is het eigenlijk niet voor nodig. Nou, we gaan weer geruststellend de avond in. Meneer Pasterkamp, ik dank u wel. Sander Pasterkamp ja. was dat, van de TU Delft. Goed, het is bijna vijf uur. Wat gaan we doen straks na vijf uur? We gaan praten met uh, premier Rutte. Hoe gaat dat nou verder in uh, Europa? En hoe is zijn plan om uh, landen die zich niet aan de spelregels te houden... uit de eurozone te zetten, hoe is dat eigenlijk ontvangen in het kabinet? Hoe is dat ontvangen in de rest van Europa? We hebben het ook over de pensioenen, want uh, tot op heden... Is er een meerderheid tegen de pensioendeal die de federatie FNV heeft gesloten met het kabinet? Hoe reageert de minister daarop, Henk Kamp? En wat zijn er nog de mogelijkheden? En natuurlijk hebben we ook oog voor de beurzen. Want die zijn hard onderuit gegaan na het vertrek van een baas van de ECB, Europees Centrale Bank. Vanavond BNN Today. Ik surf hier op de golven van de geschiedenis. Ik maak het allemaal mee. Ik zie het voor me en ik kan daar vorm aan geven. Dat is waar journalistiek dan over gaat. Vanavond om half negen op Radio 1. 1,6 ja. miljoen mensen zagen jou sterven. Uh, meer mensen dan kijken <lacht> dan naar het 8 uur journaal. Luister en kijk mee op radio1.nl. Ongelooflijk ja. dat een serie na 21 jaar nog zoveel mensen kan trekken. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.